De hoogste rechters oordelen verder dat de deelparlementen in Schotland, Wales en Noord-Ierland niet geraadpleegd hoeven te worden over het op gang brengen van het brexitproces. Nu de VS zich heeft teruggetrokken uit het handelsverdrag van landen rond de stille oceaan, ziet Australië mogelijkheden om met China een verdrag te sluiten. Dat liet de Australische premier Turnbull weten na overleg met Japan, Nieuw-Zeeland en Singapore. Ook premier English van Nieuw-Zeeland denkt dat de Chinese invloed in de regio nu groter wordt. President Trump maakte gisteren een einde aan de Amerikaanse deelname aan dat TPP-verdrag. Zijn voorganger Obama wilde dat juist opzetten zonder China om de invloed van Amerika in Azië te vergroten. Het aantal doden in het hotel in midden Italië dat door een lawine werd getroffen is opgelopen tot 14. Vannacht en vanmorgen zijn vijf lichamen gevonden. Er worden nog 15 mensen vermist. De zoektocht gaat door. De reddingswerkers zijn nog niet bij de ruimte in het hotel aangekomen... waar vermoedelijk de meeste mensen bij elkaar waren. Vanaf maandag moeten taxironselaars op Schiphol vertrokken zijn. Die smeren toeristen voor veel geld een illegale taxi aan. De burgemeester van Haarlemmermeer heeft een verbod afgekondigd... dat na het weekend ingaat. Vorig jaar waren op Schiphol veel taxironselaars actief. Zij proberen passagiers als die van de terminal naar de officiële... Taxistandplaats lopen aan te spreken om ze een dure rit aan te smeren. Zo pikken ze klanten af van officiële taxibedrijven en vragen bovendien veel meer geld voor de ritten. Het weer nog vanochtend kan het nog flink mistig zijn. Verder is het op veel plaatsen bewolkt, in het westen ook af en toe zon. De mist lost geleidelijk op en vanmiddag wordt het 1 tot 5 graden. Dit was het. De Verkeersupdate. Verkeersupdate. van de ANWB. Er staan geen files.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 Ik wilde eventjes uh, poëzie voordragen, toch. Ik vind dat dat toch even moet. Ik schrijf namelijk zelf uh, poëzie. Ik ben heel oeuvre, heb ik, en daar wou ik iets uit voordragen. Heb ik net in de trein uit zitten zoeken. Uh, ik had gedacht... Uh, ik weet niet meer wat ik nou ook weer gedacht had. Oh ja, voor het raam had ik gedacht. Uh, ja, dat kan ik misschien anders even uitleggen. Ik woon namelijk op kamers. Tenminste eigenlijk op, op kamer. Ik heb een uh, heel knus kamertje alles bij de hand. Het is niet zo erg groot. En dat kamertje dat heeft uh, de vreemde ja, eigenschap... dat als het buiten van het ongezellige regenachtige weer is... van het uh, miezerige grijze weer... dan wordt mijn kamer eerst extra gezellig. Dan doe ik een paar lampjes aan en doe ik uh, de kachel aan... en truien aan en paar uh, schemelampen en een kaarsje en zo. En dan zet ik een hele grote poté voor mezelf in de keuken... De keuken is dus ook in mijn kamer. En dan uh, zet ik die poté op het theelichtje op mijn tafel. Mijn tafel staat voor het raam. En dan ga ik de hele middag heel gezellig, knus, gezellig uit het raam zitten kijken, in mijn eentje gezellig. En dan ga ik dus gezellig in mijn eentje die poté helemaal uh, knusleeg uh, leeg zitten drinken. En uh, toen heb ik dus op zo'n middag dat ik daar zat, heb ik dit uh, verhaal, of dit, dit gedicht heb ik geschreven voor het raam. Heet het dan ook? Vond ik zelf nogal toepasselijk. <lacht> nou, <tus> voor het raam. Ik zit hier voor het raam Ik zie de natte takken, de regen valt met bakken, het is hier aangenaam Ik zit hier voor het raam De thee staat op het licht, in het raam zie ik mijn gezicht, Daartegen slaan de takken oh, nou ja. Het is hier wel te doen, het is best om uit te houden Ik pluk eens aan mijn mouwen, ik kijk eens naar mijn schoen Ik zit hier voor het raam Ik weet niet wat het is, het kan dat ik me vergis, het is hier toch aangenaam? Ik zit hier voor het raam De kachel lekker aan Daar valt ineens een traan Omdat ik je zo mis Ja dit uh, Was niet de bedoeling de, uh, ja. Ik heb in de trein alleen de eerste, de eerste strofe, Eerlijk gezegd gelezen En toen dacht ik dat is uh, misschien wel leuk voor een apeldoorn vanavond ik zit hier voor het raam, is hier aangenaam, ik denk, nou, dat is leuk, maar ik ben vergeten dat het zo uh, na eindigt eigenlijk dit gedicht. Ja. Dus dit is niet, dat u niet denkt dat ik dit eigenlijk gepland had. Dit is iets heel uh, na uh, persoonlijks geweest en dat had ik eigenlijk niet voor willen dragen. Dit is een hele nare dag is dit geweest, een hele eenzame middag. Maar goed, nou dit, uh, nou dat vergeten we, dat is uh, niet gebeurd. Ja. Het schiet er een beetje in bij mij. Nou, sorry hoor. Ik bedoel, uh, omdat het ook al net... Ja, dat, is ook niet, dat gebeurt ook niet elke dag. En dan, nee, want dit gaat namelijk... Dat kan ik dan misschien wel even uitleggen... Dat u een beetje weet waarom ik opeens zo een beetje uh, moeilijk doe. Dit gaat dus over de jongen in Benidorm... Die ik dan zo miste op zo'n zo miserige middag. Ga je zo'n jongen toch miste? Zo'n uh, zo zonnige... Uh, Gebruin, ik heb het niet gezien, maar zo'n zonnige... Ja. ja, nou ja, ik weet het. Nou ja, fijn. Nou, goed. Misschien een andere voorstelling van gehad van die jongen, maar in ieder geval, ik ging hem heel erg missen. Nou, uh, niks aan de hand. Ik drink even een slokje water en dan is het zo weer over. Dan uh, uh, zijn we dit gewoon vergeten. <kijst> ik vind trouwens wel, moet ik eerlijk zeggen, dat u heel prettig reageert. Helemaal niet zo, ja, helemaal niet, uh, gewoon, uh, ja, helemaal niet zo van, nou, als je gaat janken, dan ga je me weg en zo. Ik vind het heel uh, vriendelijk, heel warm, zou ik maar zeggen, heel, uh, ja. Nee, ik heb het wel eens anders mee. Ik heb dit namelijk. Nou, ik heb dit namelijk nou, eraan nou, nou, denk ik, ik heb dit een keer eerder meegemaakt ook dat ik.. Uh... Toen raakte ik ook in een soort crisis. Toen droeg ik ook poëzie voor. Ik moet gewoon geen poëzie voordragen, denk ik. En toen, uh, toen zakte ik in een soort dal helemaal aan het eind van het licht. Nou, En uh, Ik zakte in een soort dal en ik trok eigenlijk in één keer het hele publiek achter me aan dat dal in. En we, zaten, we zijn er niet meer uitgekomen. De hele avond zijn we in dat tranendal, zeg maar blijven zitten. En dan zijn we gewoon... Uh, want dan begon we begonnen ook opeens mijn vrouw te huilen. Ik zei, mevrouw, wat is er nou? Ja, tranen en vertellen. Wat er gebeurt andere mevrouw? Arm eromheen, gelijk mensen erbij en praten en toestanden. Hele praatgroepen en zo, en therapeutisch wel een hele goede avond is dat geweest, maar ik van zingen kwam dus ook niet meer. Ik werd ook niet uitbetaald en zo. Nou. Het was een uh, Masada! Masada, Nederlandse band natuurlijk. En uh, dat ging over Latin Dance. Dit is Ryan Adams. En het nummer heet Doomsday. Ryan Adams. Ja, dat nog geen verwarring ontstaat, hè? Een van de aardige nieuwe platen op dit moment. Een nieuwe single van hem dus, uh, Ryan Adams. En het liedje, dat heet Doomsday. Nou, dat was het wel een klein beetje vandaag, zo weet je. Hè? Vanmorgen al ik pimpas en dan het internet er nog uit. Nou, nou, nou! Maar goed, alles werkt weer. Dus, en de zon schijnt, dus we blijven lachen. Ja. Ik ben wel een beetje triest dat we misschien vandaag af, afscheid moeten nemen van Sandra. Ach, je weet nooit wat je ervoor in de plaats krijgt. Dat weet ik wel. Oh, ja. Ja, dat weet ik <laughs> wel. Ik, ik, zeg, ik zeg niks. Nee, nee, dat weet ik wel. Maar dat is verder geen probleem. Maar uh, ik hoop dat het allemaal doorgaat voor je. Dat je krachtige prachtige ik. baan krijgt. Maar we gaan nu eerst eten. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina... wwwfacebookcom lunch. Nou, Bas, maar los. Nou, Angela heeft weer een fantastisch recept uh, voor ons klaargemaakt. Althans, klaar, ze gaat het voor jou klaarmaken, ze heeft het mij opgestuurd. Uh, het is citroenpasta met rucola en zalm vandaag. En daarvoor heeft u nodig... Uh, 250 gram spaghetti of tagliatelle... 2 schoongeboende citroenen... een teentje knoflook... 3 eetlepels olijfolie... 100 gram geraspte parmezaanse kaas... 75 gram rucola... 150 gram gerookte zalm of zalmsnippers... en wat peperenzout. Uh, kook de pasta beetgaar en giet deze af. En doe deze terug in de pan... Rasp ondertussen één eetlepel van de citroenschil en pers de citroenen uit. Meng dit met de olie en de knoflook en uh, vermeng dit door de pasta. Voeg de kaas en rucola toe, schep de pasta op een diep bord en ganeer dit met de zalm. Voeg naar smaak wat zout en peper toe. En uh, dit was het heerlijke recept van de week. Ik vind het te erg gezond klinken met de vis. Ja, heerlijk. En een beetje kaas. Ja. En ik, ik ben alleen heel nieuwsgierig wat het zure van de zure... Want het is behoorlijk, behoorlijk aan de zure kant. Maar dat, nou, dat valt wel mee, denk nee. ik. Ja, valt het mee? Ik, nee. ik weet het niet, ik nee, heb het, het nog niet gehad. Het, het kan heerlijk zijn. Ja. Ik, uh, ik weet ook uh, kip met heel veel citroen is ook heel nou, lekker. Nou, we zullen het zien. Ja. Nou, maar het Tenminste, als ik, het, als ik het voorgezet krijg, dan uh, zal ik het je vertellen. Ja, ik lees het wel op Facebook graag. Je leest het wel op Facebook, hoe het was. Goed, nou, dat was het recept. En uh, we gaan nog even wat muziek draaien... totdat we straks weer het regennieuws krijgen van half twee. Met het liedje van de sidekick. Ja, dan wel. Het ja. ene liedje. Ja, ja nou, ik zat, ik, nou, ik zoek er gewoon twee. Okay. Ja, we doen er gewoon twee. Nou, ik we ga doen... die andere nog even bedenken. Ja, ik moet hem nog opzoeken natuurlijk. Cleanband. Ja. Oh ja, dat mocht ik niet zeggen. <laughs> dat mag je hartstikke zijn. Nee, nee ik, ga het zo, ik ga het zo even opzoeken, want het internet doet het weer. Dus dan ga ik het gewoon even opzoeken. Dank. Ja. Maar we gaan eerst nog even verder met een andere nieuwe plaats: En die is van Elbo. En dat heet Al Disco. Ja, dan met disco te maken maar het zal allebei liggen. Hé, hey, uh, ja, we hebben natuurlijk het vorige uur het liedje van de Sidekick gemist. Hè? Dat vind ik nou zo zonde en zo zielig over Sandra. Dus nou, vooruit. Let op. Het liedje van de Sidekick Opzien Daughter She just wants a life for a baby I don't know No one will come She's got to save him Ik voel dat ik nergens graag, de trein is altijd veel te laat Als ik toch de auto koos, is het veel een of een licht op rook. Fiets heeft altijd leuk gemaakt, skaten in mijn sterkste kant de Luchtbalans, dat weer niet goed, de snelste ben ik nog te voet La je bij, ik blijf als geen spel omdat ik de vrienden mis ik ken een film om daar het kaiskje niet te vinden Iets tot spreken in de zaakt zoals die op mijn vingers plakken. Wie van ons wil niet net ismereren. Nee, ik wil niet liegen, leven is te zielig. Ik zet liever de vaten naar mijn uit. Want de wereld dieren slecht niet. Ik zie hier een en kadavers op het strand. Moeder natuur met slaak om de voeten. Alles wil niet bereid om te zoeken. Excuseer maak je stormen, nee, nee. Ik zie daar de bomen het pas niet mee. Schok een keer af, tellen van mijn leven plat. ik kiezen toch te vroeg, even naar de dokter toe. Terwijl even nacht te vroeg, want hij heeft mij in de god opgebrand en veel te moe. Kan het niet meer beter doen? Voor eten naar de winkel, koel weer weken overtuigd. Ik wil een karke pakken, morgen beginnen we op aan. Wanger hagen, massa, moord Hier kun je een hagen, Toch verkopen. Doch mijn baby's is misijn. Nee, ik wil niet liegen, leven is te zielig. Zet ik liever de vaten op mijn hand, want de wereld. Slecht in de papieren Ik zie hier en ik ga op het strand Moeder natuur, mijn slaak om de voeten Alles willen niet beraten om te zoeken Excuseer, mag je storen meneer. Ik zie door de bomen het bos in me Ja, sorry voor het onderbreken van de ondertitels, hè. <laughs> het was een belg dit. Nou, als je had verteld dat hij van IJsland kwam, had ik het ook geloofd. <laughs> nou, het was wel, dat er waren wel verstaanbare woorden tussen. Woorden, ja, maar ja. geen zinnen. <laughs> nee. Maar het was uh, heel plat uh, Vlaams, denk ik zo, Ja, zo beetje. Ja, <laughs> ja. Walli Molly heet de man en het nummer dat heette Misère. En daarvoor hoorden we een liedje van de Sidekick, Rockabye, van uh, The Clean Bandit. Bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Sandra Lissenberg. Hier bij de Regio van dinsdag 24 januari. Uh, een 28-jarige Amsterdammer is zondagnacht op de boulevard Barnaar in Zandvoort aangehouden. Rond drie uur werd de auto met de man gestopt bij het tankstation voor een normale surveillancecontrole. Uit controle bleek dat hij nog een straf open had staan. De aard, omvang en aanleiding van de straf zijn onbekend. De politie houdt de laatste tijd meer geplande... en ongeplande verkeerscontroles in Zandvoort en omgeving. De politie van het team Kennemerland kust zoekt getuigen van een mishandeling... die in de discotheek Chin Chin in de Haltestraat... op Nieuwjaarsnacht rond half drie heeft plaatsgevonden. Op dat moment stond de discotheek vol met mensen... De politie zoekt een verdachte in het onderzoek. Deze verdachte man voldoet aan het volgende signalement. Hij is blank, heeft kaal, dan wel gemillimeterd haar. Of hij heeft kaal, hij is kaal, heeft gemillimeterd haar. Een beige trui, een gezet figuur. Bent u getuige geweest van dit incident of weet u de identiteit van de verdachte? Neemt u dan contact op met de politie op 0900 8844. Ze vermelden alleen niet wat het incident is geweest. Ik vermoed dat dit te maken heeft gehad met een steekpartij met glas in het gezicht. Op de camera Obscuraweg in Haarlem is een vrouw dinsdagochtend met haar auto op een taxibusje geklapt. Zij raakt hierbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Op de Zandvoortse bij Heemstede is maandagmiddag in een auto en in de kleding van twee verdachten vals geld aangetroffen. De personen zijn hierna aangehouden. De politie meldt op Facebook dat de verdachten hadden geprobeerd om met vals geld te betalen. Zij gingen er vandoor in een auto en konden even later worden aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. En tot zover het regionieuws. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vooral vanochtend kan het plaatselijk mistig zijn en tevens glad door bevriezing van natte weggedeelten. Vanmiddag is het overwegend bewolkt en nevelig. Hier en daar komt de zon nog tevoorschijn en de temperatuur loopt op naar waarden van omstreeks 4 graden boven nul. Waaien doet het gelukkig niet of nauwelijks. De nacht, van woensdag, de nacht van dinsdag op woensdag verloopt bewolkt met minima rond het vriespunt. De wind waait uit het zuidoosten en in de loop van woensdag neemt de kans op opklaringen toe. De temperatuur komt uit op ongeveer 2 graden en de wind is matig uit het zuiden tot zuidoosten. Donderdag wordt het zonnig, maar koud in de ochtend ongeveer 5 graden vorst. En tot zover het weerbericht uit de regio. Go home. Work all night on a drink a rum. Daylight like come and we want go go. Stack banana till the morning. Come, Daylight like come and we want go home. Come, Mr. Tallyman, Tally me banana. Daylight like come and we want go home. Come, Mr. Tallyman. Tally me banana. Dat oh, is oud zeg. Jongeren. toen dit en dit was... was jij nog niet eens geboren, denk ik. Nee, mijn vader volgens mij ook nog niet eens. Nee, <laughs> nee dit Jawel, is... Klopt. Nee, dit is 54, 55 geloof ik. Zo'n beetje van de vorige eeuw. Als ik het goed nou, heb. Nou, was mijn vader acht. Ja, kan je nagaan. Ik, ja, ik, ik ken het dan weer wel natuurlijk. Want het werd bij mij thuis natuurlijk wel, uh, wel gedraaid. Ik ken het ook. Ja, ja ik hoor het. <laughs> dat jij het kent. Maar ja, jij draait het met een speciale reden natuurlijk, hè. Want ja, jij, jij vandaag zit, wel. Jij, jij zit volgende week uh, gewoon uh, ergens in... Uh, onder een palmboom. Een, onder een palmboom. <laughs> ja. onder een, met een heerlijk cocktailtje waarschijnlijk. Oh, zo. heerlijk toch? Ja, Ik hoor. Ja, lekker cocktailtjes zo aan het strand. Uh, Eentje maar. Eentje? Eh, <laughs> nou, je mag voor mij wel twee hoor. Oké. Okay. <laughs> <laughs> ik zal aan je denken. Ja. ja, denk maar aan mij als ik hier gewoon weer in de kou zit volgende week. Stuur ja. wel een verzoeknummertje. Ja, nou, je, je app maar. Ja. Het komt vast wel over uit, uh, uit zelf vandaan. <laughs> maar goed, ik ben wel een jaloers op, joh. kan ik niet mee in je koffer? Ja, hoe, hoe flexibel ben je? Ja, heel flexibel. Ja? <laughs> of hoe groot is jouw koffer? <laughs> die, die is groot. Als jij nou al mijn kleren aan doet, dan vouw ik jou op. Ja, oké. Okay. <laughs> je hebt daar niet zoveel kleren nodig. Ja, hmm. wel iets. Ja, wel iets, maar niet zoveel. Hmm. Ik vind het trouwens een hele rare gewaarwording... dat ik een koffer ga inpakken gewoon zonder een trui of zo. Ja. Of een lange broek. Ja, heb je daar niet nodig. Nee, wel een vliegtuig, dat wel. Ja. Maar uh, het, is een, het schijnt... Ik ben er nooit geweest. Ik ben wel op Aruba geweest. Maar nee, ik ben nooit op Curaçao geweest. Want het schijnt een heerlijk eiland te zijn. Dat wel. Nou, ik, uh, in ieder geval... Uh, ik hoop dat je er heel veel plezier hebt. En dat je heel veel mooi weer hebt. Toch? Ja, nou dat, ik, ik ga er wel van uit. Het zal toch niet ik zo kan. zijn dat net die ene week dat ik er ben? Dat sneeuwt. <lacht> nee! Dat, dat, dat, dat ze daar een elf steden toch komen <lacht> uit. <lacht> ja, nee, dat moet ik maar niet hebben. Goed. We gaan weer muziekje doen. Ik heb een heel leuk muziekje. Dit heet Angry Eyes. Dat zijn Loggins en Mazina. Kenny Loggins and Jim Messina, I'm pleased to say. En uh, Jim Messina Jim Messina Onder andere afkomstig uit de Buffalo Springfield Maar die samenwerkte met Neil Young en Steffen Stils Jawel Het was vast geen single version dit. Uh, heel veel uh, lekker instrumentaal. Oké. Okay. Ook dit is mooi. George Benson. Jawel. Tijdens Nature Boy.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 And I, I might, drown. might drown. Oh yes, my roof got a hole in it, and I might drown. Well, this crooked little man and his crooked little smile took a crooked sixpence and he walked a crooked mile. Bought some crooked nails and a crooked little bat. Try to fix his roof with a rat-a-tat-tat. Uh huh. Oh no, don't let the rain come down. Oh, no, don't let the rain come down Oh, no, don't let the rain come down My roots got a hole in it and I might drown Oh, yes, my roots got a hole in it and I might drown Now this crooked little man and this crooked cat and mouse They all live together in a crooked little house Has a crooked door with a crooked little lash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 Dat was Trini Lopez, de Crooked Little Man. En uh, we moeten u nog het antwoord, uh, zijn u nog het antwoord schuldig op de vraag van de week. En daarover ontstond enige discussie, want volgens mij. Hey, geen... helemaal niet. Helemaal geen discussie. Ah. Jij, jij had een andere mening. Althans, ja. jij, jij had een mening. Ja. Nee, volgens mij klopt het. Klompen alle vier antwoorden niet. Zullen we <laughs> hem nog even herhalen? Ja, Om, we herhalen nou, hem voor nog degene even. die net inhaken. Ja. ja. Die misschien ook over het internet luisteren. en die ook ja. geen internet hadden. Uh, de vraag van de week was: The Animals zongen in de jaren zestig over The House of the Rising Sun. Maar wat was The Rising Sun of The House of the Rising Sun? Was dat A een bordeel. B een gebedshuis. C een café. En D of D een casino? En nu zegt meneer Jansen tegenover mij: van ja, het was eigenlijk geen een van alle vier. Want, Ruud. Volgens mij was het een gevangenis. Ja. En dat, dat bewijst de tekst ook. Want je gaat niet naar een bordeel met een ball en chain aan je benen. Je weet het niet. Ja, je, je weet het Mocht niet. Mocht de nood hoog het kan, zijn. Het kan een wat <laughs> zijn natuurlijk. Wel. als je heel lang hebt gezeten. Ja, dat kan. Maar volgens mij was het een gevangenis. Want... De, de, de, de, maar goed, volgens deze is het goede antwoord natuurlijk dun. Is het goede antwoord een bordeel? Ja. Maar ja, daarbij moet gezegd worden de kaartjes... de vragen komen van de action. Ja. Nee, volgens mij, en dat, daar wijst de tekst namelijk ook diverse keren op. Hè. It's been a ruin for million of poor boys. Allemaal arme jongens die daar terechtkwamen. Nou, die kwamen niet in een bordeel. And uh, mother tell your children not to do what I have done. Uh, dat, dat zijn toch allemaal wel teksten die, die niet echt op een bordel slaan. Maar volgens mij was het gewoon een, een hele verschrikkelijke bias in, in, in uh, New Orleans... die dan sarcastisch The House of the Rising Sun genoemd werd. You know what, Rude? I think you're right. Ja, ik denk dat ik gelijk heb. Maar ik, ik zou bijna zeggen, we goochelen het nog even. He? Maar als we er nog achter komen, hoort u het nog voor twee. Dan vertellen we het u nog eventjes. Maar we gaan eerst even naar het laatste naar de Low Budget Blues Band. Nou, die zullen we al niet veel verdiend hebben. Het nummer heet Walk in the Dog. Het klinkt wel lekker, ook al is het Low Budget. Budget blues band, met een uh, oud nummer van Rufus Thomas. En uh, dat heette The Dog, Walking the Dog. De Stones hebben het ook opgenomen en wie eigenlijk niet. Ja, en er is uh, nog niet veel duidelijkheid uh, over dat uh, die herkomst van de uh, House of the Rising Sun. Ik kan het zo niet, nou, gauw niet, niet vinden, maar ik blijf toch uh, sterk aanhangen aan het feit dat het inderdaad een bias was in New Orleans. Uh, daar wijst de tekst ook natuurlijk al. Het is een heel oud nummer. Dat is een hele oude blues uit, uh, nou ja, uit het begin van uh, de 20e eeuw, zal ik maar zeggen. En dat is ook wel bekend geworden onder de naam The Rising Sun Blues. Ja, en uh, de eerste band die, er of die het nummer eigenlijk op de kaart zette voor het grote publiek waren natuurlijk die Animals. Dat is duidelijk. Goed, nou, het zit erop San. Ik wens je, ik zie je waarschijnlijk volgende week niet. Uh, ik weet ook niet of ik er zelf ben, want ik moet volgende week eerst voor controle. En uh, Dus ik wens je, uh, als ik het niet meer zie, een hele fijne vakantie daar op Curaçao. Dankjewel. Ik hoop dat je het heerlijk warm hebt en lekker bruin wordt. Ja, hopelijk ook. En uh, succes met je sollicitatie en je baan, hè. Ja, ben nou, je, dan ben ik je helaas kwijt, maar ik, ik, ik hoop toch dat je hem krijgt. Het uh, waren vijf fantastische maanden. Wat, ja. uh, wat begon met een, uh, met een keertje inval omdat ja. iemand de stem kwijt was, ja. uh, heeft geresulteerd in dit. En ik heb het enorm naar mijn zin gehad. Okay. Ik vond het heel leuk om te doen. Oké, okay. we die gaan er gaan, uit. Sorry, ja, we moeten heel snel. eruit. Ja, Oké, okay, dag allemaal. Dag! Dag! En in de Eter op 106.9. Straks meer. V